2 uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. In Italië is vandaag het proces begonnen tegen de kapitein... van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia, Francesco Settino. Bij het scheepsongeluk in januari kwamen zeker 25 mensen om het leven... en zeven passagiers worden nog vermist. Vandaag is een voorbereidende zitting... waarbij de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. Settino is daar ook niet bij aanwezig. In Italiaanse media wordt de kapitein al weken vervloekt voor zijn optreden... nadat het cruiseschip op de rotsen liep voor het eilandje Giglio...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 In het zuiden van Syrië zijn bij een aanslag zeker twee doden gevallen. Dat meldt het Syrische staatspersbureau. De aanslag was in het centrum van Daraa, de stad waar de opstand tegen president Assad begon. Een zelfmoordterrorist zou zijn auto bij een benzinestation hebben opgeblazen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het weer in het zuidwesten kans op wat zon. Elders blijft het bewolkt. Het is 8 tot 14 graden. Vanavond wat regen. Morgenochtend zwaar bewolkt. Smiddags buien. Het wordt ongeveer 11 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Magazine. Magazine. Kijk vanavond om 6 uur naar Thalassa op tv 5 Monden. Ervaar de wonderwereld van Oceaan. Dit programma is Nederlands ondertiteld. tv5mode.com. Opium de kunst- en Cultuur Talkshow met Cornald Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, hè? Dat vond ik echt uh, top van de beeld. Dat ja. vond ik een beetje zijn. En ja. swingende muziek. Opium vanavond, half elf, bij de AVO, Nederland 2. Dit is Radio 1. Cross Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Brandsen. Ja, van harte welkom bij de Tros Auto Show. Het wekelijkse autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven en naast mij Carlo Brandsen, hoofddirecteur van Cross Magazine. Niet verwonderlijk, ja. want die zit er elke week. Ja, zo is het. Dat dacht ik. Carlo. Zo is het, dat laat ik me niet ontzeggen. Want er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren als ik er niet ben en ik laat jou los natuurlijk. Dat klopt en dat is ook heel fijn. We gaan zo wel heel even schaatsen, maar eerst één ding. Gaan we schaatsen? Je oude V90, wat is er gebeurd? We moeten we het er niet over hebben? Auw. Oh. Nou, dat is pijnlijk. Is het oud? Vertel. Nou ja, je had natuurlijk al een kleine historie met de witte 47. Ja, ja, ja. En toen was dat net allemaal in orde. Dat kostte ook een beetje. En uh, toen was er een, een draagarmbus. Iets moeilijks. Oh. Heel gek. Je rijdt, je denkt, ik heb een lekker band. En ook fameus een lekker band. Mm -hmm. En je kijkt en alle bandjes zijn helemaal, helemaal top. Oh. Dus ja, ja, ja, weet je, was ik ben, ik ben maar met de S60, wat ook een fijn auto. Wat ook een fijn Ja, maar je, je moet dus vandaag geld verdienen. Daar ben je er gewoon. Ook. Ja, nou precies. Ja, want anders had je ja, het maar niet. Zo, ja, je ziet het goed. Ziet het <laughs> precies. Goed. Wij gaan heel even naar tiaaf. Waar wordt de wereldbeker? schaatsen afgerond. Sebastian Timmerman is daar van NOS Studio Sport. 500 meter mannen. Hoe staat het ervoor, Sebastian? De winst gaat daarna naar een Amerikaan, en een supersnel Amerikaan. Geen benzineslurper die het rustig aandoet, maar echt houdt van snelheid. Tucker Fredericks, het is wel een wisselvallig Amerikaan. De ene keer rijdt hij goed en dan weer slecht. Ook dit weekend, gisteren 19e. En vandaag wint hij in 35-05 zijn tweede overwinning van dit seizoen in de wereldbeker. Michel Mulder, de Nederlander, doet het heel goed. Staat voor de eerste keer in zijn carrière op het podium bij een wereldbeker. Hij wordt tweede, maar op 700 ste achterstand van Tucker. Fredericks. En omdat Michel Mulder vandaag sneller is dan Hein Otterspeer gisteren was, is Michel Mulder nu al zeker van deelname aan de WK-afstanden het slottoernooi over drie weken hier in Heerenveen. Georgie Kato uit Japan wordt derde. De andere Nederlanders niet in de buurt van het podium. Tucker Fredericks is één, Michel Mulder twee en Georgie Kato op de derde plaats. En je weet, Sebastian, Tucker was een automerk uit, hè? Zo blijven het ja, toch een ja, beetje in ja, de... Ja, ja, ja, precies. Ja, zo is het bruggetje oh. weer mooi teruggemaakt. Dat heeft. dacht ik. Dankjewel, Sebastian Tiermerman voor zeker. NOS Studiosport zeker. in het 10. Met zekerheid. ja. Het ja, heeft niet stukker. lang bestaan overigens, hoor. Nee, hè? Nee. Het inmiddels ook een beetje slaper. We hebben een mooie show over de boeg, Carlo. Ja, we, we gaan praten ja, we over... Denken, maar wel een beetje een hoge gehalte van een zeker Zuid-Duitse Zuid -Duitse sportwagenmerk. Ja, ik begrijp dat jij daarom ook een Aston Martin-jack aan hebt. Ja, ik maak hier een statement voor <lacht> de webcamkijkers. kijkers <lacht> God, Ik ga hier gewoon zitten pontificaal met een jack. Dat heb ik even geleend bij de Aston martin dealer bij Krooyman. Het probleem is, het is voor, <lacht> 16 het is voor een 16-jarig meisje... Ja. En ik ben een 52-jarige jongen. dus ik, ik, het, het is wat het krapjes. Wordt, het, het wordt een lastige uitzending voor mij. Maar ik ja. vind het belangrijk om toch een soort van tegenwicht te geven. Want ja, weet je, je kan wel dol zijn op het Duitse spul. Maar ja. de Engelse chic wil toch ook wat. Ja, maar het Duitse chic kan ook hoor. Zeker als het om klassiekers gaat. En die zijn mooi. En daarvoor ja, hebben we hier in de studio ja. Edwin Lambertink. En die is de, de man van het enige echte uh, Porsche Classic Center in, in Nederland. Waar klassieke Porsches worden gerestaureerd. Edwin, welkom. Goedemiddag. Nou, wij gaan zo uitgebreid met je praten. Eerst even naar Genève, want Genève, de autoshow in Genève. Uh, jij gaat er dinsdag naartoe, volgens mij. Maandag. Maandag? Ja, bij Leven en Welzijn. Je hebt vorige week al wat verteld, maar er zijn weer veel nieuwtjes bijgekomen deze week. Ja. Vertel, wat is er noemen. gebeurd? Nou, ja, inderdaad, we hadden al de grootste primeurs hadden we vorige week al, maar we hebben... Onder andere staat Genève wordt echt een hele belangrijke show. De Fiat 500L. Dat is de eerste Fiat 500 waar je wel wat aan hebt, zou ik maar zeggen. Dat is groter. Dat is, is groter. Ja, groot. Ja, Jaguar XF Sportback, stationcar. Ja. Mooi ding overigens. Nieuwe Mercedes A-klasse. Nou ja, vooruit en hangen een Porsche 911-kw. En dan <laughs> hebben we een Porsche 911-kw. Een Renault Megane. Nieuw, dat hele segment wordt zo'n beetje nieuw gestoken. Zeg maar, het beetje het segment van de golven in de astera, noem maar op. Althans door de door de andere merken. Seat Ibiza, het Toledo concept. Waarom noem ik die nou concept? Dat is gewoon de de Toledo komt gewoon terug. Dat was de grotere, Want de we hebben de Exeo gehad, Audi A4, maar dan in Seat badge. Ja, ja, En nu we de Toledo, Toledo. Zie. Wat waren dat? Leon. Leon? Even kijken. Toledo. Nee, nee, nee. Nou goed, maar die staan er dus. En dan heb je nog de Volvo V40 natuurlijk, of volgende V50. Maar die heb ik, geloof ik, vorige week al genoemd. Die heb je vorige week al genoemd. Het ware nieuws, overigens. Het grote nieuws, dat je zegt van. Nou, hier valt mijn pet van af, om het zo maar te zeggen. Vinden we natuurlijk bij Aston Martin. Want daar staat de V12 Zagato en de V8 Vantage. Die staan daar met liefst acht automobielen. Ja, daar zaten we echt op te wachten ook ja dus Op een, dus... op een, op een, op een sportschoen, waar je met z'n tweeën net krap in kan... ...tik je de schouders tegen elkaar, hoofd scheef, we gaan, we en dan, gaan dan het, een V12 voorin. We gaan het toch niet hebben over de grootte van de auto's? Nou, huh? nee. de Palamera, ik wil Feitelijk komt het erop neer dat op het moment dat je die autoslon van Genève bezoekt... Hè, ja. de, de, Pak zorgens de EasyJet. Loop naar het Etozins gebouw. Vlieg om vijf of zes uur weer terug. Heb je alles gezien. Leuke dag gehad. Belangrijke beurs. Die Geneve. Ja, geneves alle, alle belangrijke Maar en goed, dan kleed, loop je eens even naar binnen. Dan ga je naar Aston Martin. En, en, dan zeg, en dan eet je nog een broodje. En dan ben je weer weg. Ja. Hey, de Hyundai Veloster Turbo. Wat is dat? De Hyundai Veloster is een van de auto's waarmee Hyundai schuine streep Kia, de Europese markt, proberen te... Het Dat is een soort golfcoupé, zo moet maar, je het een beetje zien. Maar Veloster of Velostar, Star. Hoe, uh, hoe zeg je dit? Veloster, volgens mij. Veloster, ja, ja, ik vind nee. het een beetje Gekke een auto. naam. Gekke auto, aan de ene kant heeft hij twee portieren, aan de andere kant heeft hij één ja. portier. Maar een Veloster is, klinkt een beetje als een aandoening in je linker oksel. Dat er, ik dacht je zei... Ik wou het niet zeggen. And, maar dat Maar dat, nou, dat is, dat is niet... dat je het netjes houden. Het is, is wel zaterdagmiddag dat eh, dat is, nee, is over Hyundai gaat overigens vreselijk uitpakken op Geneve, hoor. Ja. Ik, hou die twee... We hebben het hier al vaker gezegd. Hou Hyundai en Kia in de gaten. Die jongens die hebben achter de schermen. Ze laten hun mondjesmaat los. Alles in huis om het te gevestigen, de gevestigde orde buitengewoon moeilijk te maken. Ja, dan moeten we denken aan de Duitse merken, de BMW's en de ja, op, hè? Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ik wil toch oei, oei, een oei. ding noemen, afgezien natuurlijk van die twee Aston Martins. Dat is de Chevrolet Volt, Opel Ampera staan ja. allebei op de show. We gaan dadelijk horen wat ik, zeker wij, daarvan vinden. Een ja. beetje een moeilijk verhaal, nu voor de tweede keer in Amerika de productie stilgelegd. En dat is allemaal weer eens gebrek aan belangstelling. Ga dadelijk horen in de rijimpressie of dat logisch is dat of is niet. Ik hoor het vijf weken is. De fabriek gewoon even dicht. Dat is de tweede keer al. En ze verwachten in de zomervakantie, vertelde Mario volgens mij uh, telefonisch... verwachten ze weer die vakantie op te lengen. Dus, jongens, elektrische auto's hebben twee motoren, of hybrides... hebben twee motoren, zijn dus duur en dus per definitie onverkoopbaar... tenzij je ze kapot subsidieert. Wat we hier in Nederland aardig doen. Nog wel. Ja, maar wij zijn maar met, met 16 miljoen zielen. Dus, uh, en iedereen heeft wel een prius. Oh, dat woord zou ik niet meer zeggen. Dat zou ik niet oh, meer zeggen. Ik, een, af en toe hey, ik heb nog ik heb een paar hele ja. kleine dingetjes. Want ja. ik ook verder mijn mond... Je hebt ook een heel klein jackje trouwens. Nog een paar kleine dingen. Nog een andere kleine Is die wel goed zichtbaar op de webcam? Want ik maak tenslotte wel niet voor niks dit statement. Het ziet eruit als een bolerootje. Zo'n heel kort. Ik was ooit met een aantal Aston Martin rijders op de Isle of Man. Want dat is natuurlijk een chique bestemming. Dan ga je niet naar een circuit of zo. Nee. En, uh, en toen, en dat, dat tweette ik, en toen, en toen kwam er een tweet terug... en die zei van, god, maar Esther Martijn... dat zijn toch altijd met die mensen met die hele grote letters op hun jack... over hun automerk. Ja, dat, dat, dat klopt wel. Ik zal het even... show staat er achterop hoor? Nee, niet, niks. nee, daar staat niks. Oh, staat er achterop niks. Nee, nou ja, dan nou nee. heb ik toch, omdat een 16 jaar is. Er staat wel heel groot Great Britain op je arm. Kijk, GB Kijk, kijk, kijk, je hoor. moet ergens trots op zijn. Hé, hey, Nissan gaat in de opkomende markten de naam Datsun voeren. Althans, daar denken ze over. Ah, een beetje à Dacia verhaal. Ja. De Golf GTI komt er nu ook als cabriolet. 210 pk, 237 km per uur. Wat wil je nog meer doen om spontaan een heel ander kapsel te krijgen? Zelfs jij Bas. <laughs> en we hebben natuurlijk op Geneve dinsdag, als ik me niet vergis... de auto van het jaarverkiezing, de uitslag. Normaal is dat in december, maar ja. ze hebben dat naar Geneve... Uh, ja. verplaatst Zeer gevreesd, want meestal als je die prijs wint als fabrikant... weet je dat je binnen afzienbare tijd of failliet gaat... of die auto aan niemand meer verkoopt. Nee, laten we maar zeggen zoals het is. De auto van het jaar is nog geen schim van wat het ooit was. Ja. Er zijn 82.000 autoverkiezingen. En de auto van het jaar is er keihard niet ingeslaagd... om hun belangrijkheid die ze vroeger hadden... In beeld te houden. Welke tip jij? Wat, wordt, wat gaat hem worden? Nou, we kunnen kiezen uit de Citroën DS5, de Panda, de Focus, de Ampera. Wordt een moeilijk verhaal. Ivo, Jaris en de Volkswagen Up. Als ze het goed doen, kiezen ze de Ivo. Ik vrees dat ze de Up gaan kiezen. Dat denk ik namelijk ook. Wie, uh, nou, <laughs> ja. wie hebben we Laten we het voorstellen. Het wordt ah, ja, de maar, Up. Ja, maar het is een superleuk super autotje. Maar heeft het nou. He? Wordt dat nou weer een grensverleggend? Echt nee, niet. Nee. Nee, nee, nee. Kun je afvragen. Maar goed, dat geldt ook voor de DS5, de Panda, de Focus, de Ivo ook en de Yaris. Ja. Alleen de Ampera neemt stappen. Ja, absoluut. Carter, dankjewel voor het nieuws. Uh, zoals gezegd, Edwin Lambertink bij ons van het Portiecentrum Twente. Dat klopt, hè? Helemaal goed. Ja, zeker. Mag je er ook bij de Aston Martin toe? Het, uh... nou, je mag er voorbij. En we ruilen hem graag in. Maar we vinden ze eigenlijk best wel mooi. Kijk. En dan ruilen we hem graag in. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> Wie wil dat nou niet? Ja, Edwin, uh, Edwins verhaal is een heel mooi verhaal, volgens mij. Uh, want Edwin, jij bent ooit begonnen gewoon als monteur in, in, in, in, in, in, auto's, in, in, in Porsche, hè? Honderd jaar geleden ongeveer, ja. Honderd jaar geleden? Ja, ongeveer. bijna wel. Ja? Zo voelt het, zo voelt het. Ja, ja. als uh, automonteur begonnen en, ja. Uh, ja, met een bepaald idee en een bepaalde eigenwijsheid. Ja. En daardoor toch je eigen zaakje. Vroeg of laat uh, ja, ben ik daarmee begonnen. Ja. Heel, heel laat eigenlijk. Maar je bent, dat is wel leuk, want je ja. bent dus een intrinsieke techneut. Jij weet alles van die dingen nou ja alles ja, nou ik, ja ik nou. ik zou ik, ja, het jaar 100 jaar geleden ja, bent, dan ja. ik de heb de het uitgevonden <laughs> waarschijnlijk je zeggen ja, ja, ja precies nee ik weet er ik weet er best wel wat van ja inderdaad met hoe lang zit je in dit soort nou um, weet je ja ik, ik denk dat ik vanaf mijn 16e ben ik voorzichtig begonnen met sleutelen aan die ja. auto's en um, ja vanaf die tijd eigenlijk al nee, je bent nu 38 ja bijna wel ja. Oké. Okay. Ja. Uh, maar toch. En nu uh, als eerst in Nederland. Uh, en als enige tot op de hele ook. Porsche nou, Classic Center. Ja weet je. Uh, Porsche die is er zelf mee bezig ja. geweest in Duitsland. Die hebben geprobeerd om uh, uh, pilots te vinden in Duitsland. Om, om, om eigenlijk het klassieke weer op te zetten. Want ja. Porsche had vroeger werkeins. Dan kon je met een oude Porsche naartoe gaan. Ja. En dan belde ze als hij klaar was. En dan moest je even wat geld doneren. En dan kwam het weer goed. Even wat geld doneren was ja. gewoon meer uitgeven dan je hem ooit voor nieuw had gekocht. Waarschijnlijk denk ik. wel ja. ja. ja. ja. ja. En. Daar zijn hun dus zelf mee bezig gegaan. En dat liep en dat ging mooi. En ja. die zijn op een andere locatie begonnen nu. Ja. En die zochten eigenlijk een beetje in Duitsland hetzelfde verhaal... als wat ik nu eigenlijk met mijn eigen ideeën heb opgestart. Dus eigenlijk uh, wordt daar echt wel over mijn schouder meegekeken. En Vindelijk? dat is best wel... Ja, dat is best dus jij, Omdat ze vinden dat jij uh, voorop loopt op de troepen. En het goed doet. Ja, misschien wel. Maar ja, toch mijn eigen ideeën. En weet je, uh, naast mijn hele Porsche-verhaal... heb ik natuurlijk altijd nog uh, uh, mijn hobby. En dat is toevallig ook Porsche... En ik heb al heel wat van die dingen in het verleden gerestaureerd en ja. aangeschroefd en aanlopen klooien eigenlijk. En ja. Ja, dat is niet geheel ongemerkt gebleven. Ja. Onopgemerkt. Nee, nou, iets, nou. Maar dan doe je dus iets heel goed als de fabriek gaat meekijken. Wat nou doe ja. jij dan zo goed? Ja, ja gewoon niks anders dan mijn hobby uit oefenen eigenlijk. Nou ja, maar dat is het misschien wel. Ja, denk met het passie. wel. De, ja, de, de passie, passie. absolute Absoluut de passie. Ja. Ik heb, Edwin, mag ik een gewetensvraag stellen? Ja. En dat doe ik niet als Aston Martin, liefhebber. Oké. Okay. Of schoon dat Jack behoorlijk begint te knellen <lacht> en ik het heel graag uit. <lacht> <Hey>. Moet <lacht> luisteren. Is, zijn er mensen die met klassieke auto's geld verdienen in de zin van bereiders? Jij wel natuurlijk, jij mm -hmm. restaureert. Maar... maar Ken jij mensen die, als ze het nou echt alles meetellen... gewoon op hun auto geld verdienen? Absoluut. Echt waar? Absoluut. Ik ben ze nog nooit tegen. Ja, maar, het is ja, maar echt alles meetellen. Ja. Onderhoud, reparatie, stalling. Nou ja, en onderhoud. En... Kijk, ja, dat is een dat nou, nou, hobby. Laat het even voorop Maar nee. waar, waar, je kan met een gewone, moderne auto ook geen geld verdienen dan op die manier. Nee, maar, ja, maar, maar als je nee, kijkt... Je hoort, als je mij hoort praten over ja. mijn klassieke auto's... dan loopt ja. het hele huishouden, brand zo loopt binnen op die auto's. Oh. Dat is een schat helemaal rek. Mag ik weten hoe je dat doet. <laughs> nee, want de werkelijkheid is... de werkelijkheid is dat, dat je er duizenden op verliest... Ja, dus je ligt tegen je vrouw eigenlijk altijd. De, de, nou, die dan weer niet. Maar het, het punt is natuurlijk, de, wij klassieke autoliefhebbers zijn er een ster in... Ja. om de dingen mooier te maken dan ze zijn. Um, nou, dat is niet helemaal waar, nee. denk ik. Die auto's van zichzelf, mooi als je dat goed doet. Ik, ik kwam net hier even voorbij gelopen en er stond een prachtige mooie 9, 912 buiten. Met ja, een paar hele mooie ja, rooien ja. Met hele mooie voeksvelgen eronder. Ja, en weet je, die ja, auto is van eerste, zichzelf. Dan heb je het ergste nog niet gezien. Dat zijn de... de... de... xenon... De ah, Houds op. <laughs> zijn, ja, zeen zijn onlangs. Die kan je zo weer omzetten. Dat is een some. personal Edwin. touch van de breider ja. al, ja. al moet ik het, het zelf ja. betalen, regel het. Ja. Regel het. <laughs> Stuur de rekening aan mij. Bas, ik zal er een paar nieuwe inzetten voor je. Ik weet komt. Ik betaal zijn reparatie van de koplamp. Maar had hij mijn reparatie aan die draagarm. Nee, maar nou even. Want Ik ga het toch ook een beetje verleggen. Want Ik heb inderdaad zo'n ding uit 1966. Die is helemaal gerestaureerd. heb ik voor het grootste deel zelf gedaan. Daarna rijdt het gewoon... Ik heb hem vandaag voor het eerst na nou, vier maanden naar de stalling gehaald. Bas, daarna is een lopen. half jaar geleden. Een half jaar geleden heb je gerestaureerd. Ja, dat is waar. Dat gaat om maar twee, drie, vier, vijf jaar. Ja, en ja. Nou, ja, en dan? Ik heb auto's staan van mijn eigen die ik 10, 12 jaar geleden gerestaureerd heb. Ja, en die doen het nog. Echt waar? Ja, ze lekken ja, niet ja, eens. Ja, ze doen ja, ja, het ja, nog, misschien nog steeds. En, en je zijn nou, waarde vast, hè? Ja, absoluut. Nee, dat zit een absolute, absolute starende lijn in. Oké. Okay. Dat is onvoorstelbaar. Ja, dat je dat kan beter speculeren op een oude klassieke auto van een goed merk. Dan ja. dat je dat bijvoorbeeld gaat doen op, uh, op de beurs, denk ik. Ja, of je moet ja. toevallig appeltjes hebben. Maar uh, ja, buiten dat. Ik denk niet dat er echt uh, grote getalen verdien, verdiend gaan worden. op dit moment oh. in wat, de toekomst. Wat, wat kost een volledige restauratie? Van zeg, een, een, een, jaren 60, 9, 11? Ja, ja, ligt, ligt, dat, ligt, dat, dat ligt, toch ligt absoluut auto... totaal aan de staat, ja, Bas. Oh, dat weet ik nog. Dat weet ik nog maar. Nee of nee? als je gewoon met een echt rotte auto aankomt. wat in een kruiwagen binnen wordt gedragen. dan kan ik daar geen getal aan. Vasthangen. Maar als je echt een, een redelijke mooie auto hebt... waar niet al te veel aan hoeft te gebeuren... dan is dat allemaal te overzien. En, maar je moet het ook een beetje in ratio zien, natuurlijk. Ja, maar is dat dan te betalen? Want jij bent een officiële Porsche-man, een officiële Porsche-center. Daar betaal ik altijd veel meer. Want die krachten die jij hebt rondlopen zijn veel, veel, ja, veel duurder. Nee, ja, dat denkt dus iedereen. Die drempel, hè, die drempel is ook zo hoog als je ja. bij zo'n Porsche-winkel naar binnen loopt. En uh, je wordt er uh, helemaal uitgeknepen als je absoluut niet zo. We hebben speciale tarieven. We hebben alle kennis in huis. We hebben de documentatie. We hebben backup van de fabriek. Dus als je echt met een moeilijk dingetje zit. Hm. Dan zegt een fabriek: Hey, dat is gaaf, dan gaan we ons even samen in verdiepen hoe we dat gaan aanpakken. He, die, de, de, de klassieke afdeling van de, van de fabriek dus. Ja. En uh, documentatie en kennis in huis. Dus, en we hebben speciale tarieven voor klassiekers. Ja, voordat, dus, voordat, dat... voordat het commissariaat voor, ja, voor de mede nu al gaat bellen, <lacht> nou, zullen we het even ergens anders over hebben. Dat is goed. Ja. We moeten rijden, denk ik. We moeten ik. rijden. Dat dacht ik ook, En ik ja. weet zeker dat als, als het commissariaat dit hoort... dat uh -huh. ze dan terug zeggen, nou, die jongens zijn toch niet zo hebben. <lacht> uh, vorige week, uitgebreid, spraken we over die semi-elektrische Ampera. Je zei het al, maar we wisten nog niet hoe die rijdt. Dus we hebben de man die alles weet van elektra en hybride... en combinaties op weg gestuurd met deze auto, de Ampera. Bij afwezigheid van Bas van Werven, die weer belangrijkere dingen te doen heeft... zoek ik me ondertussen rot naar redenen om de auto te kopen waarin ik nu rij. Een auto met twee motoren, dus duur... en met een extra accupakket van 200 kilogram, dus zwaar. 1715 kilogram om precies te zijn. Anders gezegd, het is een auto... Die met zijn 45.000 euro bijna net zoveel kost als een dikke Opel Insignia. Maar die de ruimte biedt van een veel kleinere Opel Astra. En dan heb ik het natuurlijk over de Opel Ampera luisteraar. Een auto met elektrische aandrijving en een benzinehulpmotor. De grap is dat als je die accu's nou maar steeds tijdig oplaadt... Ja, dat je dan geen benzine verbruikt. Maar dan kom je hooguit 60 kilometer ver... Wil je verder, dan schakelt de benzinemotor bij om de accu's op te laden... en dan verbruik je dus wel degelijk fossiele brandstoffen. Laten we zeggen dat de Opel Ampera in zo'n geval ongeveer... nou ja, wat zal het zijn, 1 op 20 rijdt. Dat is netjes, maar helemaal niet veel beter... dan een moderne middenklasse met alleen een benzinemotor. Maar wat zijn dan de voordelen, vraagt u zich misschien af? Nou, niet de binnenruimte, want dankzij de accu's... Is die achterin gewoon krap? Vormen de rij-eigenschappen of de prestaties dan een voordeel? Nee, eigenlijk ook niet. Oké, okay, de Ampera rijdt op zich heel behoorlijk. Maar dat doen meer auto's. Is die dan heel mooi? Nou ja, hij oogt best aardig. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar het is ook weer geen Lady Gaga, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, het ziet er naar uit, luisteraar. Dat, dat we de voordelen van de Opel Ampera CQ Chevrolet Volt... moeten zoeken in een heel andere hoek. Je rijdt namelijk op papier althans behoorlijk milieuvriendelijk rond. De auto is superstil. We, zijn, we rijden nu door Hilversum. U hoort als het goed is bijna niks. En bovendien, nu komt het, wordt de Ampera van boven tot onder... gesubsidieerd door onze zo vriendelijke overheid... Want wie bereid is om die 45.000 euro af te tikken, mind you, dat is 100.000 gulden in echt geld. Wie dat wil aftikken, ja, die hoeft de komende tijd geen wegenbelasting te betalen en ook geen bijtelling. Daarmee trek je natuurlijk geen particuliere kopers over de streep. Voor die groep is deze auto niet bedoeld, maar wel de zakelijke rijders. Precies dus die doelgroep neemt Opel met de Ampera op de korrel. Nou moeten we toch een beetje gaan optellen en aftrekken. Als u het mij vraagt, haalt hij het van geen kanten bij zijn klassegenoten. En is hij bovendien duurder. Maar één ding is natuurlijk wel zo. De duizend mijl begint altijd met een eerste stap. Ah, oh, zei je komt al. Ja, dus jongen, wat is het? Nee, ze nou, het. Nou, nou. Maar het is wel zo. En geen Lady Gaga. Nee, het is eerder als je het gewicht hoort: Rita Corita. <laughs> 1715 kilo, man. Jeetje, voor ja. een heel klein ogenblik. En duur, dat zei je ook. En nog een nadeel: je hoort ze niet aankomen rijden. Hè? Nou ja, dat is, dat is inderdaad wel een punt van zorg. Ja. Als je een Fisco hoort rijden, dan hoor je een soort van pipton. Ja, je hoort, je hoort Darth Vader. Je ja, maar bij Ampera hoor je niet. Hij is wel echt heel mooi stil. Afwerking ook niet helemaal lekker, jongens. Echt hard plastic en dat soort dingen. En wat gaat nou die, die, dat fabriek stilleggen in Amerika voor de Ampera betekenen? Ja, want want dat die beschikbaar daar is. wordt dus ook de Alta Ampera gebouw, ja. ge, gebouwd. Hey, even nog naar het naar niet te komen aantrekken, want daar hebben ze iets op gevonden. Een speciale toeter die klinkt ja. zo. Ja, de voetgangers toeter. Ja, als je, als je dus een blinde ziet, dan druk je op, op, op een schakelaartje en dan krijg je dat geluid. God, dat is ook wel mooi dat je dan weet dat er een ampera aankomt. Nou ja, nou zeker. Dat je dan als je van rechts komt extra gas kan geven. Uh, maar weet je, het is wel, het is zakelijk gezien, ik vind het echt een moeilijk verhaal. En ik heb hem positief bejegend, want ik vind hem niet lelijk. En ik, nee. en ik, en ik hou van de mensen van Opel, maar dit gaat hem gewoon niet worden. Hey, en dan hang je hem thuis aan het stopcontact. Jorn heeft dat gedaan afgelopen week. En die zei dat hij bij de uh, elektrometer in zijn stoppenkast haar kon venen. Bij het wieltje wat er, uh, er rond draait. Er ontstaat een briesje in je elektriciteitskast. Gewoon omdat het ding zuigt stroom. <lacht> Nou ja. krijg je, je krijgt dus, je denkt nou ik heb een nul bijtelling om schoon en ik ben fijn bezig. Ondertussen krijg je daarna een naheffing van, van de Nederlandse energiemaatschappij, ik noem maar ja. wat waar je eng van wordt. Ja en vergeet die kolencentrales niet die gewoon full power ja. bezig zijn oh, ja. Ja, om die stroom te leveren. Je ja. rijdt eigenlijk ja. een kolenvergas. Maar de mijl begint met de eerste stap. Ja we weten het. Ja Bas. Het. Ja ik weet het ja. Terug even naar Edwin want wat is nou mooier en milieuvriendelijker dan een auto van 50 jaar oud kopen? Want dan heb je die, die auto heeft zichzelf 100 keer terugverdiend. Ben je gewoon klaar? Ja, klopt. Doe je alleen Porsche eigenlijk? Het nog niet. Gewetensvraag. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja? Maar geen, Ik heb, een uh, hobby. Nou, een, ik heb één Engels ziekenhuis gehad, maar dat is. Uh, ik, ik ben daar vanaf. Dat is echt <laughs> verschrikkelijk. Nee, dat ja? moet ik niet meer doen. Ik heb mezelf ook beloofd dat ik dat niet meer doe. Ja, wow. Nee. En, nee, maar ja, ik, heb, ik heb nog wat Italiaans spul staan. En dat is meer, puur hobby Italiaans spul. Ja, maar het heeft erover. iets met mijn historie te maken. Weet je, ik heb vroeger bij Alfa Romeo gewerkt, mag mm -hmm. je weten. En waarom heb ik bij Alfa Romeo gewerkt? Um, Alfa Romeo, mens, rijders. Dat zijn eigenlijk rijders die zich willen onderscheiden en geen geld hebben. En daar behoorde ik bij. Ja. <lacht> nee. Ik wilde niet in een opeltje. Dat vond, dat vond ik helemaal niks. Nee. En nog niet. Maar goed, het, het, het, ik heb... Ik heb uh, ik heb daar en ik wilde ook sleutelen. Eigenlijk ja. dat vond ik ook leuk. Want weet je, als je dan naar keek, en waren dat waar met de, een Alfa. oh dat kon, die dingen die kwamen nieuw van de trailer, moesten ze vaker uit elkaar of ze deden het gewoon niet. Of je zeppen was vergeten ergens olie in te doen en dan ja. ging het vanzelf. Was je, je kon daar heel goed leren sleutelen. Engelse en Italiaanse merken die hebben het uitgevonden. Trouwens, ja, Frans, absoluut. Oh. Is Porsche dan niet ontzettend saai? Ja, het is zo het degelijk en weet je, ja. die auto die praat. Ik stond laatst een hele mooie een S uit uit 67 af te stellen. Een, en dan, deed een, dan even oh, oh, een, een 911 S. Oh, oké. Okay. Kijk, geweldig, joh. Ik stond dat ding af te stellen en die auto, die bedankt je, die praat met je, die geeft gewoon... Ja, je bent er lekker aan zo'n dingetje aan het, aan het draaien en zo, weet je. En dan... Ja. Je bent naast monteur ook beroep, zo, -oh, hè? Gods nee, joh, dat is echt... Dat, oh, hoort het bij. dat is zo dat mooi. Auto je. Bedankt je. Weet je nog, Bas, dat wij die klassieke rally reden? Ja. Dat jij al pruttelend aankwam rijden met die, met die kolenvergassers Ik zal, zal het eerlijk ja. vertellen. En wat De Edwin zegt, joh, dat ding loopt niet goed. En die... Zit ja. ik ben lunchje. mag ik even, uh, even aan je carburateurs draaien? Nou, ik ken de, uh, Edwin N. de reputatie. Die komt met echt een schroevendraadje van 15 centimeter. Zo'n oranje dingetje. Doet het klepje open en die gaat met zijn oor ongeveer het blok. En die begint te schroeven. En je hoorde dat die auto het ging lopen. En daarna heeft hij het fantastisch gedaan. Ja. Ploffen weg, noem maar op. Op het oor. Ja, maar dat je van hem houdt, dat weten we onderhand wel. Ja, maar dat draf. vind ik wel graag. Bas praat ook met auto. Ik met mijn auto. Ja. ook. Wat is het mooiste? Als je Bas belt, s avond, maakt eigenlijk niet uit wanneer, dan neemt zijn vrouw meestal op en zegt, nee Bas is in gesprek. Met zijn auto. Ja, ja bedankt. Ja, ja, hij is even bezig. Nou, ja, het ja. is zo. Het, je houdt er toch van. Ja, dat is zo. Dat ja. zowel dat, dat, dat oude een ding bij, als het nieuwe ding. Ik vind het ja. leuk. Ja, ja. Jij bent ja. alleen een mag toch? Wat te klein is. Net als die auto's trouwens. Allemaal te klein. Wat is het mooiste restauratieproject tot nu toe? Wat je ooit gedaan hebt? Ja, ik denk toch wel, qua techniek, een 959. Dat vond ik toch wel heel erg mooi. Dat was een ordinair echte... apparaat. Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Jij begrijpt er helemaal niks van. Technisch een godswonder. Niet normaal. Het is onvoorstelbaar. Om te zien. Ah, jongen, dat is zo mooi. Nog Dikke billen. Waarom ga je weg, Bas? Nou, ik moet hier Carlo heel eerlijk Ik moet bekennen. Ik vind het ook een absoluut leidelijk ding. Je moet kijken naar de techniek wat die auto herbergt. Dat is onvoorstelbaar. Mm -hmm. Nu, heden te dagen, iets verder gemoderniseerd, ja. vind je nog steeds te te te te technische hoogstandjes uit die auto ah, nu weer terug. En die was, hoe oud is die? Wanneer werd die gemaakt? Ja, 86, 86. 86. En die 80. auto kostte één zoveel Per ja, stuk qua ja. ontwikkelingskosten, dan wat die eigenlijk voor verkocht werd ja, in die ja, tijd. Ja, kijk, dat is het, dat weg, het, dat het technisch weg. Dat ja. het technisch klopt, helemaal waar. Tuurlijk. Absoluut. Was ook die waren de jaren van de Austin ja. Allegro's en de Tagoras, ja. hè? 86. <laughs> niet te vergeten. Maar als ze nou zoiets moois bouwen, technisch, ja. waarom laten ze dan lijken op een afgekeurde Tevel-Strekeijzer? Want, ja, het want is een, naar ik een zie beetje. het als kunst op wielen. Ik ja, bedoel, dit is ja, ja, uh, Once ja. in a Lifetime. Dat is ja. zo'n dingen we gemaakt. Als je maar lang nog wacht, dan nee, wordt absoluut. alles mooi. Ik kom op. Nee, het Edwin Edwin was, het was een voorbeeld van de huidige supercars natuurlijk. Hè. Blijf het zien. Blijf het zien. Ik, ja. blijf, ik zie het allemaal. Ja, heel duidelijk. Wat staat er in de parkeerkelder? Hier bij Radio 1. Waar ben je mee? Nou, ik heb de gezinslimo bij me. Ja. En een uh, Panamera. Dus dat is eigenlijk wel. Ja, dat is eigenlijk wel. Maar. Waarom niet met een RSR gekomen uit 72 of 73? Ja, die heb je, uh, ik heb maar. vier kinderen. Of uh, met z'n vier zijn, ja. dus ik heb mijn ja. vrouw en twee kinderen. En dat gaat eigenlijk niet zo heel goed. Nee, dus ik, maar ik heb wel, is... wel was... wat van die oude dingen staan. Ja, en ja. Weet je wat het mooie ook nog eens is? Nee. En dat kan jij als geen ander weten. Ja. Je trakteert jezelf op een ritje als je met zo'n ding rijdt. Ik is zeg het, niks. Dat nou, nou, heb weer. ik met me vol voor 47. Ja, <laughs> ja, mensen maken fouten, blijven fouten <laughs> <Ja>. maken. <hij> en zo lammert ik, dank je wel. Alsjeblieft, ja. We hebben over een tijdje, hebben we trouwens meneer Bolkeende... die rijdt ook een paar hybrid Ja, dat wou ik maar zeggen. Die komt hier, 17 maart. Carlos, jij gaat je opmaken voor de Autosautoshow Geneve. Veel plezier daar. We willen graag weten hoe dat gaat tot die tijd. Kunt u uiteraard op Twitter terecht. Dat is, wat is het ook weer? www.tros.nl Twitter en show. Dat is het. Volgende week een nieuwe show met dan David Handelburg. Die correspondent is in Amerika voor verschillende media. en kenner is van de auto-industrie. In Amerika praten we ook over die Volt. Leuke vent is dat. Die ja, is goed. Zo'n van. Hè. En we gaan even van de felbegeerde originele tros auto mokken weggeven, zometeen aan meneer Lambertink zelf. Als dank voor zijn komst. En mocht u er ook eentje willen, dan uh, kunt u kijken in de Tros-webwinkel op internet. Straks de collega's van Opium, die zometeen verder gaan. Maar uh, wij gaan heel langzamerhand naar het NOS-journaal. Zometeen. En wij wensen u een uh, hele mooie zaterdag, een heel mooi weekend. Eigenlijk. En ik doe mijn jack weer uit. En een groter jasje.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 Na de voetbalwedstrijd in Os was het onrustig. De politie voerde een paar charges uit... om een gevecht tussen supporters van de twee clubs te voorkomen. In Italië is het proces begonnen tegen de kapitein... van het gekapseiste cruiseschip Costa Concordia. Het is een voorbereidende zitting... waarbij de zaak niet inhoudelijk behandeld wordt. Kapitein is dus ook niet aanwezig. pvda kamerlid Monash noemt de vertrekregeling... voor oud-vestia-directeur Staal schandalig en immoreel. Staal krijgt een vertreksom van 3,5 miljoen euro... van het noodleidende vestia.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 Goedemiddag, Opium Live vanuit uh, Carré. Het is uh, mistig boven Amsterdam. Toch is onze blik vandaag verder dan uh, de Grachtengordel. We praten met uh, Matthijs Ruemke, regisseur bij het Zuidelijk Toneel. Zijn vertellingen van 1001 Nacht staan bol van de erotiek. Uit het noorden halen we Noraly Beijer. Voor het Noord-Nederlands toneel zat ze een tijdje in een inrichting. Nee, niet echt hoor. Het was om de gekte van Hamlet te doorgronden. En uit de België komt Herman Brusselmans. Hij verdient volgens Ajen voor Fortuyn van NRC de prijs der Nederlandse letteren. Dat moet hij maar eens even uitleggen. We bellen ook nog met Sanne Wallis de Vries voor woest water onderweg naar Tilburg. En komt er dan helemaal niemand en niets uit Amsterdam? Jawel, graffiti kunstenaar Stensel King Hugo Kaagman. Met hem praat ik over de puntentoonstelling God Save the Queen in Utrecht. En de die is er ook. Die komt van Johannes Siegmund. Beter bekend als Blauwzoen She talks to elephants... Trying to get them to... Sing along. Straks uitgebreidere versie van Elephants, mag ik hopen. Uh, uh, en nee, maar u kunt natuurlijk reageren op dit programma opium.afo.nl... of uh, twitteren, kan ook naar uh, hashtag opiumavo of hashtag Hans Opium... De cijfers van het uh, Centraal Planbureau die spraken deze week boekdelen. Nederland stevend af op een begrotingstekort van 4,5 procent. Een nieuwe bezuinigingsronde van misschien wel 16 miljard euro... lijkt onvermijdelijk, al zijn niet alle deskundigen het daarover eens. Maar stel, wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor de cultuursector? Als het moet, kan er dan nog wat vanaf? Dat vraag ik Joop Daalmeijer. Hij is voorzitter van de Raad voor Cultuur. Het adviesorgaan van de regering als het om cultuur gaat. Meneer Daalmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zie, ik mag Joop zeggen, ik zeg gewoon Joop. Ja. Joop, zie, zie, zie je de bui al hangen met, met deze bezuinigingsronde uh, opnieuw boven ja. de... Tof? Nou, voor dat land zie ik de bij ba wel hangen. Het is overigens zo dat er natuurlijk je, je, de deskundigen, de economen, spreken elkaar tegen. Yeah. Links- en rechts economen. Zie je gisteren al het nieuwsuur, Bolkestein, niet te veel bezuinigen. Mm -hmm. Het CPB zelf zegt niet te veel bezuinigen. Dus de discussie erover is nog niet gesloten. En of de cultuur dan uiteindelijk uh, in die bezuinigingsronde meegaat, dat is hier de vraag. De staatssecretaris heeft gezegd dat hij er alles aan zal doen om dat te voorkomen. Natuurlijk heeft hij ook gezegd, uh, ja, als het moet, dan moet het. Maar ik denk dat... Die eerste ronde van bezuiniging die is natuurlijk voor een groot gedeelte ook geweest een symbolische bezuiniging. Er moest gesneden worden in wat in de kranten de linkse hobby's werd genoemd. Ja. Nou, de, de, dat heeft de PVV altijd tegengesproken. Maar er moest daar wat gebeuren. Het is altijd wat te gemakkelijk gegaan. Nou, dat is gebeurd. Die ronde is gemaakt. Ik hoop dat we het daarbij kunnen houden. Ja, en je krijgt steun uit onverwachte hoek. Je noemde hem al. Halbe Zijlstra, de staatssecretaris, die zat bij Paul Witteman en die zei er, uh, dit over... In barre tijden, zoals nu, kan geen enkele bewindspersoon zeggen dat je, uh, dat je zijn deur voorbij moet gaan. Alleen als je kijkt naar de, naar de culturele sector, dan hebben we nu uh, de hele uh, regeling klaar. De aanvragen zijn binnen. En ik vind ook de ontwikkelingen die er nu zijn, zijn heel beloftevol. De creativiteit komt op uh, en die moet je niet gaan platslaan door er nu nog eens een keer te zeggen, we doen er nog een ronde overheen. Ik bedoel, de, de, de staatssecretaris heeft de Raad voor de Cultuur wel eens gepasseerd. Dat heeft jouw voorganger nog haar kop gekost. Uh, in dit geval zit hij nu op is één rij. Ja, daar nou goed, maar in ieder geval was het niet eens met de, met de stand, nee, nee, met de stand nee. van zaken. Nee, maar kijk, ik, ik voel me wel gesterkt door wat Seilsa zegt. Ik heb veel gesprekken met hem ja. en ik merk ook die houding van hem. Uh, uh, het is lastig geweest en, en, en er is een verhoging van de btw geweest. Hij heeft 90 miljoen extra voor de schatkist opgeleverd. er gaat mm -hmm. 200 miljoen af. En nu, en nu is er een nieuwe regeling en daar moet iedereen zich op richten. Ja. Dat wil niet zeggen dat nu de, de, de lente begint. Nee, we gaan nu proberen de winter door te komen. Ja. En dat doen we met forse bezuiniging, maar ook nog met andere plannen. Cultureel ondernemen, kijken wat we aan de kosten kunnen doen. Mm -hmm. Kijken wat we aan de inkomsten kunnen doen. Want dus één, de overheid kan bezuinigen. De overheid kan naar de andere kant ook nog eens kijken... of er meer gedaan kan worden aan de inkomsten. Daar heeft de cultuursector al een rol ingespeeld. De btw-verhoging van 6 naar 19 procent te pakken levert 90 miljoen euro op. Laten we nu eens kijken of dat in andere sectoren ook nog kan. Ja, maar hoor ik nou jou eigenlijk zeggen van, gaat bij de cultuur niks meer af? En, nou ja, laten we het hopen. Ik, ik, ik hoor Zijlstra, ik, hoor, ik heb hem van de week nog gehoord. Ik weet hoe die erin staat en het zijn natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn... die bedragen die in de cultuur gespaard uh, of bezuinigd zouden moeten worden... staan in geen verhouding tot het totaal. Nee. Daar moet je echt andere maatregelen voor nemen. Ja. Nou, iedereen weet welke discussies daarover gevoerd worden. Ja, het gaat uh, in, in de cultuursector tegenwoordig ook over ondernemerschap. Ik weet dat de Raad voor Cultuur, ja. waar al die aanvragen voor subsidie dus binnenkomen... Uh, jullie hebben ook twee bureaus in de arm genomen... om de subsidieaanvragers ja. ook op ondernemerschap te gaan doorlichten. Ja. Betekent dat nou ook dat dat zwaarder gaat wegen dan de artistieke kwaliteit? Nee, nee, nee, nee, nee. De kwaliteit staat voorop. Dat is niet te compenseren, door niks niet. Kwaliteit is één, maar daarnaast moet je ook cultureel ondernemen. Moet je naar je kosten kijken en daar hebben we bureaus voor. Als je afgelopen donderdag, de NRC, daar worden een aantal culturele instellingen ingevolgd door twee directeuren. Ontzettend leuk initiatief. Daar zie je ook hoe mensen bezig zijn met cultureel ondernemen. Ja. Niet alleen maar te kijken, we nemen iemand aan die sponsors gaat binnenhalen. Nee, ook te kijken naar je kostenstructuur. Kijk naar hoeveel mensen heb je in management, kijk naar hoeveel mensen je kan besparen en zodat het ten goede komt... en waar het echt om gaat, ja. mensen die cultuur maken. Ja, goed, maar dat, dat cultureel ondernemerschap... dat, dat uh, komt dus echt goed uit de startblokken, dat is duidelijk. Ik heb nog één vraag, Joop. Want ja. Uh, ja. de laatste keer dat wij elkaar spraken was... voor de nieuwjaarsreceptie van Radio 1... Ja. toen ging het over dat je ook contact met de Belg... met de Vlaanderen zou willen uh, ja. opzoeken. Ja. Omdat het, natuurlijk die, die, die, die cultuurgemeenschap is in feite één. Uh, er gaan vaak, ja. ik bedoel, Tom Lanois schrijft de boekenweeggeschenk voor ons. Vier mensen zijn genomineerd voor de Gouden Boekenuil, de Vlaamse boeken. Prijs. Gaat dat cultuurbeleid wellicht uh, een soort samenwerkingsverband krijgen? Ja, maar kijk, in ieder geval, je zegt het al, Tom Lanois prachtig. En ja. de, neem de Monster trilogie wat een heerlijk boek is dat. We spreken dezelfde taal, die prachtige taal. We maken dezelfde muziek in verschillende ja. theaters. We moeten samenwerken. We gaan aanstaande vrijdag... Aan de algemeen Secretaris uh, Jeroen Bartels en ik naar uh, Vlaanderen. om daar met de Vlaamse Evenknie van de Raad voor Cultuur te spreken. Uh -huh. over vormen van samenwerking. Dus dat, uh, dat belooft nog wat? Ja, dat is een nieuwtje. Hé, hey, leuk. Fijn. Dankjewel, Joop. En een fijne okay, zaterdag werkte. verder. Jij ook. Ja, Bye-bye. Opium's culturele nieuwsoverzicht. Er is toch geen jurk van Monique Collignon op de rode lopen bij de Oscars terechtgekomen. Zoals vorige week een opium te horen was, zat de Nederlandse ontwerpster ontzettend in spanning. Gaat een Hollywoodster een Collignonnetje dragen of niet? Ik zenuwen Ja, terecht. Ja, de spanning wordt opgebouwd. En Ik vind het ook heel erg leuk. Maar helaas, ook het PR-bureau dat Collignon had ingeschakeld mocht niet baten. Premier Rutte wilde blijkbaar wel eens wat anders en breekt met de traditie dat de premier op Goede Vrijdag de Matthäus Passion in Naarden bekijkt. Hij besloot dit jaar naar Leiden te gaan. Dat viel niet bij iedereen in Goede Aarde.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 Als dief van bronzen beelden heb je een grote kans ermee weg te komen. Van de bijna 400 beelden die vorig jaar werden gestolen, zijn er maar 29 teruggevonden. Volgens Wim Hoonhout van de politie Haaglanden komt dat doordat 1. de beelden heel snel worden omgesmolten en 2. Twee... Ook omdat het, natuurlijk, als het gaat om prioritering van zaken. Ja, we te maken hebben in de Randstad, hè? Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, met overvallen, straatroven, ernstige geweldsdelicten. Ja, met alle respect. Ja, dan komt hij niet uh, in, hoog in de top 10 van, van de, de, de politie landelijk als het gaat om omsporingsindicaties voor uh, kopere beelden. Omsmelden van brons gebeurt bij 950 graden Celsius. Dat lukt niet op een gemiddeld gasfornuis. Eh, los van het feit wat je van de dier vindt, degene die het omsmelt, die ziet ook dat hij een beeld in zijn handen krijgt. En die zal ook zich afvragen van hé, hey, waar komt het beeld vandaan? Eh, dus die heeft er ook een verantwoordelijkheid in eh, om, om daar zijn bepaalde perken aan te stellen. Honoud vindt dan ook dat er regels moeten komen voor de smeltbranche. Greed is toch niet goed. In zijn rol als Gordon Gecko in Wall Street... blies acteur Michael Douglas de loftrompet over hebzucht. Greed is goed. Greed is right. Greed works. Maar dit was maar gespeeld. Fictie. Nep. Niet voor het Echi. Blijkbaar hebben de mensen op Wall Street dat nooit begrepen. De FBI heeft dezelfde Michael Douglas ingehuurd om ze dat duidelijk te maken. Hello, I'm Michael Douglas. In de movie Wall Street, I played Gordon Gekko, a greedy corporate executive who cheated to profit. The movie was fiction, but the problem is real. Krooner Engelbert Hamperdink gaat voor Groot-Brittannië naar het Eurovisie Songfestival. De 75-jarige koning van de romantiek gaat al zo lang mee dat hij kan beweren dat Elvis Presley zijn bakkenbaarder van hem heeft afgekeken. Zijn grootste hit is Release Me. Dit is tevens het nummer dat ervoor gezorgd heeft dat de legendarische Strawberry Fields van de Beatles nooit op de Britse nummer 1 positie terecht is gekomen. En vooruit een stukje dan. Please release me. I don't love you... Enkelbert Humperdinck was dat, tot slot van het nieuwsoverzicht. De Woutertje Pieterse prijs. Dat is in de wereld van de jeugdliteratuur de mooiste prijs die je kan winnen voor een enkel boek. Elk jaar bekroont de jury een jeugdboek dat zich het voorgaande jaar heeft onderscheiden. En daarbij wordt zowel op taal en inhoud als op illustraties en vormgeving gelet. Donderdag werd de prijs voor de 25e keer uitgereikt. Opium was daarbij, evenals tal van oud-winnaars, zoals in Bedros... Ik was het eerste die hem won en toen was het buitengewoon belangrijk. Er werd erg veel aandacht aan besteed, want het was nieuws. Ja, dat was geweldig. En daarna een heel lief konijn is ook bekroond door, voor de Wouter En een aantal jaren geleden bijna jarig. Maar dan is de belangstelling nihil bijna. Kijk even om ons heen, zie je nog veel uh, oud-prijswinnaars? Ik weet dat niet set van Lieshout er is, maar die heeft volgens mij niet gewonnen, toch? Ooit? set van Lieshout heeft niet gewonnen, nee. Nee. Bart Moeijart. Hoe is het om de, de woutetje pieter prijs te winnen? Jij weet dat. Uh, dat is een van de spannendste prijzen die ik ken. Toen ik uh, de prijs kreeg voor broeren. Je weet niks. Tenminste, je weet, je weet het zelf natuurlijk op, op, op, op voorhand. Maar niemand weet iets. En er wordt alleen maar afgeleid op wie er is... Zou wel eens prijswinnaar kunnen zijn, maar niemand weet het echt zeker, want misschien is de prijswinnaar dat er niet. Wie acht jij een kans hebben dit jaar? Wow, er zijn een paar namen die ik in mijn hoofd heb: Edwards, Edward van der Vendel, met Toen kwam Sam. Dat zou en Joey Schmids. En jijzelf, Belkweg? Uh, daar wil ik zelfs niet aan denken en ik had het geweten. <laughs> dus ik ga heel erg ontspannen op mijn stoel zitten. Edward van der Vendel, jij hebt al eerder die Woutertje Pietersprijs gewonnen. Je werd net getipt door Bart Moejaard als mogelijke winnaar van dit jaar. Voor nu? Oh nee, zeker niet. Nee, nee, nee, nee, dat geloof ik helemaal niet. Maar uh, toen was het heel erg leuk. Dat was voor Supergruppi. Het heeft destijds enorm veel voor ons betekend. Het was binnen, uh, binnen een week of binnen twee weken hadden we opeens vijf keer zoveel verkocht. Dus uh, ja, nee, het, het is heel leuk. Hans Hagen, winnaar ooit ook van die Woutertje-Pieterse prijs. Wat betekent het winnen van die prijs voor je? Nou, een enorme eer. Ze hadden er één uit een jaarproductie En als jouw boek is, dan begin je te jubelen en te juichen. En dan ben je binnen? Nou ja, 15.000 euro. Dat is eigenlijk de best betaalde prijs die je kunt winnen. Volgens mij zijn we daarna uitgebreid op duikvakantie geweest. Wie schat jij in als een mogelijke prijswinnaar? Uh, wat ik mooi vind, uh, de vuurbom van Harm de Jonge. Uh, het boek van Mireille, Mireille Geus. Uh, de ogen van Sitting Bull. En Ted van Lieshout. Die heeft een uh, dichtwindeld, driedelig paard, heet die. Uh, die zou ook mee kunnen doen. Kortom, spannend. Ja, we zullen het zometeen horen. Dit is een boek waarin je kunt groeien. Het heeft voor iedere leeftijd iets te bieden: iets prikkelends, onverwachts, iets moois. De gedurfde illustraties, de uitermate fraaie en vrolijke beeldsonetten werken er aan mee dat dit boek tot een dwingend geheel geworden is... en dat lang in het geheugen blijft rondspoken. Met veel plezier geven we de Woutertje Pieterse prijs... voor het beste jeugdboek van 2011 aan... Driedelig paard van Ted van Lieshout. Eindelijk, zei je. Eindelijk, ja, nou ja... Het was eigenlijk de enige prijs die ik nooit gehad heb. Dus uh, daar was ik uh, gestopt. Ik heb een kastje met prijzen erop en deze ontbrak. Dus er stond echt een gat, gat in die kast. Dat is zo erg. Is dat ook het juiste boek om de prijs voor te krijgen, vind jij? Zeker, omdat ik inderdaad ook zelf wel zie dat het uh, een boek is... dat heel goed past in, uh, in de traditie van de prijs. En waarbij het vooral op de... het samenspel gaat tussen beeld en taal. En daar is dit boek natuurlijk toch wel... Um, een, een heel goed voorbeeld van. Het is wel opmerkelijk overigens dat je deze prijs dus voor, voor een jeugdboek krijgt. uitgegeven in het jaar dat je je eerste roman voor volwassenen schrijft. Ja, die is pas drie weken oud. Dus wat dat betreft uh, val ik erg in de prijs in zekere zin. Want dat boek heeft natuurlijk veel belangstelling gekregen. Mijn meneer. Mijn meneer, ja. Uh, dus ja, ik, ik voel me wel erg uh, gelukkig daarmee. Het is wel een Ted van out jaar. Ja, ja, geloof het wel. Maar goed, het is nog maar uh, maart, dus het kan ook nu afgelopen zijn. Dan is het uiteindelijk geen Ted van jaar. Het is in ieder geval een Ted van Lieshout kwartaal. Ja, en die prijs die heeft hij mooi verdiend voor dat prachtige boek. Driedelig paard van Ted van Lieshout is uitgegeven door uitgeverij Leopold. Dit is opium. Ja, voor de hamlet of hamlet van het uh, Noord-Nederlands toneel, die morgen in uh, Groningen in première gaat... deed Noralie Liebeer. onderzoek in twee gesloten psychiatrische inrichtingen... Wie hoor ik u denken? Inderdaad, Noraly Beyer. Voorheen van het NME-journaal, maar dat is alweer lang geleden. Drie jaar. Drie jaar. 2008, ja inderdaad. Eh, uh, ja. 31 december 2008, was ja. Dat is echt de laatste dag van was het jaar. Dat was de laatste dag van het jaar. Maar je had het voor iedereen geheim gehouden ook nog. Ja, goed ja. hè. Ja. <laughs> Met stil erop uh, vertrokken, ja. Ja. Ja. Maar wat, wat doe je tegenwoordig? Dus research? Dus research voor Den T. Maar helemaal en gegrepen, het... ook door, door, het, door het theater sowieso. Want je hebt toch ook de, de, de, de, de monoloog gedaan, de, yeah. de vagina-monoloog meegelezen? Ja, de monoloog afscheidsmonoloog, dat waren de laatste. Hm. En uh, ja, maar dat NNT, dat is eigenlijk een oude liefde tenminste voor Ola Mavallani. Die is de regisseur van uh, het NNT... en de artistiek leider. Ja. En Ko van der Bos, haar man... die uh, is een goede scriptschrijver... ook een hele goede theatermaker. voor een van Alex, een de Letriek, van Alex de Letriek, ja. Ja. ja. Dus daar uh, lag altijd al wel... een hele grote genegenheid. Want waar kende je hun van? van, van ja, het dat het is een of... ander verhaal. Nee, ze had mij ooit eens 15 jaar geleden gevraagd... om iets voor haar in te spreken. En dat heb ik gedaan en sindsdien... het begon met een bos bloemen... en een etentje bij een Italiaan. En nu... Uh, laat ze me opsluiten in het <laughs> in ja, een inrichting. Zegt, uh, ja. Van je vrienden moet je het hebben. Zo. Ja. So. <laughs> nou ja, opsluiten in inrichting. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe opgesloten was het? Het was... Um, het was achter slot. Echt waar? Dus, ja, die, die gesloten inrichting, dat is letterlijk. Dat ik, ik had dus ook, ik, eerst had ik geen sleutel. Dus ik kon er helemaal niet uit, net als de patiënten. Alles wat ik wilde, moest ik vragen. Dat vond ik heel beklemmend. Nou zeg. ja. ja. Maar na twee, drie dagen heb ik dus wel een sleutel gekregen. Dus dan kon ik bijvoorbeeld zonder te vragen kon ik naar het toilet. Ja. Dat was al heel wat en ik kon naar buiten. Ja. Dat kunnen die mensen dus niet. Dus ik had... Dat beklemmende gevoel, alleen dat al, had ik wel. Maar die ruimte waarin ze zitten, kunnen ze zich toch wel redelijk bewegen. Mm. Er is een kamer, er is een huiskamer, er is een keuken... er is een binnenruimte met, met tulpjes en zo, als de tulpjes uitkomen. Nou ja, het is wel... Ja. Uh, maar die eerste dagen, dat moeten ze echt heel erg... klassofobisch uh, bijna geweest ja, zijn. Ja, nou, uh, dat viel dus mee. Maar het allerergste vond ik alleen maar het idee... de verbeelding die ik er ook bij kreeg, bij een isoleercel... Want die hebben ze daar natuurlijk. Yes. En die heb ik van binnen, van binnen goed bekeken. Dat is dus gewoon een kaal ding. Die, die was wel open nog. Daar mocht je wel ja, uit. Ik, ja, <laughs> daar hebben ze me niet achter slot en grendel gezet. Nee. Dat wilde ik niet, want ik dacht van... Nou, ik kan me wel voorstellen en straks ga ik ja. er toch uit. Dus dat ja. hoeft niet. Ja. Maar gewoon het idee dat je daar zit... en dat er niets is, alleen maar een bed... en je hebt kleren aan waar je dus ook niks mee kan doen... Daar hebben ze dus goed naar op gelet. Maar er is wel een raam, dus je kan wel naar buiten kijken. En dat was wel een soort vage troost voor het geval ik ooit daar zou belanden. Aha, ja, ja. Ja, je weet nu hoe het eruit ziet, mocht je er ooit belanden. Maar je was er niet van plan, toch? Wel? Nee, maar ja, je hebt het niet voor het zeggen. Nee, dat dat, is waar. dat vind ik dus ook wel, uh, dat vond ik ook wel schokkend eigenlijk. Is dat iets wat je gemerkt hebt daar? Dat je denkt van, dat, ja, het, dat, mensen, het is heel je... snel... Het is heel snel met jou gebeurd, ja. met mij ook. Uh, je kunt een aanleg hebben, het kan dus genetisch bepaald zijn... maar je kan ook een vreselijke trau traumatische ervaring krijgen... Mm -hmm. waardoor je acuut in een psychose ja. zakt. Ja. En ja. dan rare dingen gaat doen die jij van jezelf niet kent. Nee, nee. Uh, even de, de link naar, naar, naar de Hamlet. De link naar Hamlet. Uh, bedoel, ik, ik, je, de klassiek is natuurlijk het verhaal van mensen die niet helemaal goed zijn... die zeggen van ik ben Napoleon. Waren er daar ook <laughs> mensen die zeiden ik ben Hamlet? Ja, serieus. Ja, dat was de eerste dag dat ik daar kwam Heb ik dus verteld aan ze wat ik daar kwam doen Dat wij dus Hamlet gaan maken En dat wij focussen op de waanzin van Hamlet En hem dus in een inrichting willen zetten En dat ik daar ben Om het een beetje ge zo getrouw mogelijk te kunnen doen Dat het wel klopt En ik vertelde dus het verhaal van Hamlet Voor de mensen die het eventueel niet kenden En toen stak een man zijn hand op Zo ging hij omhoog zijn hand Keek me dus heel ernstig aan Ik zei ja wat is er Hij zei Hamlet, daar ben ik en toen wist hij naar zichzelf. Nou, ik was helemaal stil. Ik ja. denk: van ja, er lopen hier dus echt gekke rond. Of niet? <laughs> maar die man, daar heb ik dus later mee gesproken. Ja. En hij had een heel, uh, heel coherent verhaal. Een heel goed verhaal ook. Waar hij vreemd hij, hij herkent, zeg maar, um, de de gemoedstoestand van een man als Hamlet... Mm -hmm. die door zijn omgeving eigenlijk helemaal wordt ingesloten... en die hem gek verklaart en dus opsluit, ja. dat herkende hij. Ja. Dus vandaar dat hij zei, Hamlet, dat ben ik. Ja, want in de oorspronkelijke tekst wordt uh, Hamlet, Hamlet wordt naar Engeland gestuurd. Ja, Hamlet wordt naar Engeland, ook omdat ze van hem af willen. Precies. Ze willen hem, de koning wil hem vermoorden... Ja. En in, en, deze, versie wordt en in dat dus... deze versie gaat hij dus naar de inrichting. Mm -hmm. En daar slaat hij dus echt door. zeg maar. Hij ja. raakt dus ook echt in een psychose. Ja. Het ligt dat... voor de hand, hoor, eigenlijk. Maar niemand heeft het. Tenminste, ik het heb het ligt, nog nooit... Ja, het ligt voor de hand. Ik vond het ook een briljant uh, idee toen ik het dus hoorde van Ola. En... Um... Daar heb ik dus veel over gepraat met psychiaters... en met uh, nou ja, mensen die daar iets van, van verstand hebben. Mm -hmm. En er zijn heel veel psychiaters die zeggen... nou, wat jullie doen, dat kan echt niet, hè? Die jongen die is helemaal niet gek. <laughs> en dat hij een geest ziet, dat komt heel vaak voor... bij mensen die dus uh, een zware rouw te verwerken hebben. Mm -hmm. Dus dat hoeft niet... Die jongen ja. die moet gewoon voor het gerecht gaan. Die heeft een moord gepleegd en uh, die moet naar het gevangen. Ja. Als hij dus daar veroordeeld wordt. Ja. Maar niet naar een... Hij is niet waanzinnig. Ja. Ja. Er waren andere psychiaters die juist wel vonden... dat hij tekenen heeft van uh, in zichzelf opsluiten, de twijfelziekte die hij heeft. Hij kan niet tot daden komen. Mm -hmm. en, uh, waardoor... maar, en per ongeluk gaat hij dan dus wel moorden. Nou ja, dus daar vonden die psychiaters daar wel voldoende aanleiding in om hem in elk geval een psychose toe te schrijven. Ja. Anderen zeiden weer, waar zijn jullie toch in godsnaam mee bezig? Hamlet is een fictief persoon. Hoe kunnen wij die nou onder het mes gaan leggen? <laughs> maar, maar het is, is dat... er zelfs zo ver gegaan... dat er mensen van de inrichting bij de repetities betrokken ja, zijn. dat klopt. Ik heb dus, uh, wat ik gedaan heb, dat is gewoon observeren... Mm -hmm. zodat de, de rol van de verpleegster die Ola er al... vanaf het begin in heeft bedacht en ja. geschreven is... Joke Chalsma, Chalsma is dat, Joke dat. Dat moest kloppen met hoe, ziet, hoe ziet het eruit wat doet ze, wat zegt ze tegen de patiënten, Nou enzovoort. Dus dat heb ik mooi geobserveerd en allemaal in een verslag gedaan. Maar op een gegeven moment werd het van Hamlet zit in de isoleer... Uh, wat doe je dan met zo iemand? Als hij, hij wil eruit natuurlijk, hij wil niet daar blijven. En hij hoort alleen maar stemmen, hij krijgt banen... en hij hoort Aha. al die stemmen ja. van zijn moeder en van zijn lief Ophelia... Van zijn vader, die ook door is gedraaid. Uh, ja. ja, en uh, toen heeft Ola, een verpleegkundige... want zij heeft ook een week in de in, richting gezeten... die heeft ze erbij gevraagd, Ola, Ola, Ola Mavalani ja die heeft zelf dat ook in een ja. inrichting gezeten. Die heeft toen een verpleegkundige die haar had begeleid... die heeft ze dus bijgehaald. En die heeft de acteurs en haar voorgedaan... hoe je dan met zo iemand die helemaal mataklap raakt... Zeg maar, uh, hoe je met zo iemand omgaat. Ja. En dat was heel ontroerend. Ik ja? was er op dat moment niet bij. Maar ik heb het dus zelf wel gezien in die omgeving waarin ik was. Die mensen gaan heel erg uh, passievol en toch heel professioneel liefdevol met dit soort mensen om. Ja. En dat is ook heel erg, vond ik heel erg, ja... Dat, die mensen zijn dus meer dan een ziekte. Je ziet ze als gek. Mm -hmm. um, ze doen ook inderdaad soms hele rare dingen. Ja, Wat is het raarste zei... wat je mee, uh, mee hebt gemaakt? Nou, dat, dat, dat een patiënt dus een verpleegster aanviel. Mm -hmm. En hij wilde haar iets doen. Ja, ja. En daar raakte zo'n verpleegster natuurlijk helemaal van slag van. Ja. Een ander ding, daar was ik daar net niet bij... dat was dat een, een vrouw zelfmoord heeft gepleegd. Ach, dat, maar dat zijn dus, het komt niet zo vaak voor, ah. maar het komt wel voor. Ja. Ja. En dat zijn natuurlijk hele schokkende ervaringen... voor die hulpverlening ja. daar. Ja. Maar goed, deze man die is dus gekomen... Uh, en heeft de acteurs laten zien hoe je met zo iemand omgaat. Ja. Ja. Deze week werd natuurlijk uh, volop het nieuws gedomineerd door... Uh, onder andere Ronald Gippard, die moest stoppen in het VU ja. Centrum... vanwege ja. dat uh, die uitzending van uh, 24 uur tussen leven en dood... Ja. die uh, iWorks had gemaakt in het, het vuur met die verborgen camera's. Ja. Heb jij daar nog aan gedacht? Uh, ik heb er aan gedacht, Je maar... Je in, in feite in dezelfde situatie gezegd. Nee, helemaal niet. Nee, Want nee er, ab absoluut niet, vind ik. Want wij hebben dat dus heel goed met de, uh, met de mensen daar doorgesproken... Uh, ze hebben ons binnengelaten onder hele strikte voorwaarden. Uh, het moest absoluut geheim blijven. Tenminste, er mocht niks van gezicht en, en naam en toenaam mochten er allemaal niet naar buiten. Mm -hmm. En uh, er was een soort vertrouwen wat ze ons hebben gegeven. Ja. Uh, dat we dat dus ook niet zouden doen. Ja, ja. Dus het, het, ik vind dat de situatie niet vergelijkbaar is. Ja. Ik vind het heel fijn en... Uh, heel goed dat ze ons hebben binnengelaten... omdat zij er ook belang bij hebben... dat het beeld wat er buiten ligt over psychiatrische instellingen... dat het niet alleen blijft hangen bij Wonvloe over de koekoeksnest. Mm -hmm. Want dat hebben nog veel ja. mensen. Dat het dus veel meer... Dat het niet dat is. Nee. Denk, dat, denk jij overigens dat... dat uh, het zien van deze Hamlet, Hamlet dat, dat je daardoor ook meer sympathie krijgt... voor mensen die in die sector werken? Nou, sympathie, dat weet ik niet. Maar wel dat je er weet van krijgt. Aha. Dat hoop ik. Ja. Ik hoop dat je dat wel ziet... dat iemand die, die zeg maar, doordraait, uh, uh, doorklapt... dat uh, er hulp voor is. Ja. En dat die hulp... Uh, goed is. Ja, er zijn natuurlijk excessen. Wat in de media komt... dat zijn vaak de excessen. Jolanda, ja. maar die was ook christelijk gehandicapt. Dat zijn de excessen die eruit komen. Maar hoe het daar werkelijk toe gaat... Uh, dat weten wij niet, omdat we er toch zoiets van hebben van... ja, die mensen zijn gek, uh, sluit ze maar op. Uh, mm -hmm. Niet in de buurt, uh, uh, uh, je weet niet wat ze gaan doen. Het is allemaal onvoorspelbaar, het is bedreigend. Doe maar weg, doe ja. maar weg. Je noemt Jolanda, dus je bent geen mensen meer aan met, uh, die enquêtes... Uh, nee, maar Jolanda vast. was ook geestelijk gehandicapt. Ja. Nee, dat is dus een iets ander verhaal. Ja. Maar dit zijn mensen die gewoon heel ernstig ziek zijn... en uh, door behandeling uh, vaak beter kunnen worden, maar vaak ook niet. Ja. Heb je al een volgend project onderhandeld? Nee, nog niet. <laughs> nog niet. Dat klinkt alsof je er niks over mag vertellen, maar het wel zo is. Nee, nee, nee, oh. absoluut niet. Ik. Uh, ik... Goed, nou dan wachten we het af. Ja. Ik ben heel benieuwd naar deze... Ja, kom vooral kijken. Ja, ja. Tot en met ja. 16 maart, morgen dus die première in Groningen. Te zien tot en met 16 maart in de Schouwburg ja. Groningen. En gaat het daarna op tournee door het hele land tot en met 18 mei. Norlie, dankjewel. graag ja. gedaan. Ja, u hoorde ja. hem net al even in de reportage over de uitreiking... van de Woutertje Tje prijs aan de Ted van Lieshout. Oudwinnaar van die prijs, Hans Hagen. Van hem verscheen net bij Querido een nieuwe bundel gedichten voor 13+. Plus, getiteld Hoe angst klinkt. 50 gedichten en Hans leest er speciaal voor ons vier voor in deze uitzending. En hier is het eerste gedicht. Het is kunst. Papa, ik vraag je. Wil je mijn cijfers niet per vak deze keer... maar in zijn totaal als kunstwerk bekijken? 3 Drie drieën, 4 vier vieren, 5 vijf vijven, Prachtig verdeeld, een schone lijst in een strak en sterk schema. Vol ritme en rijm. Het kostte een jaar schrappen proberen, schaven, blokken, studeren. Een knap staaltje werk, het is bijna klaar. Alleen dat vak onderaan, voor mijn naam. Ik vraag je, papa, zal ik zelf deze keer als puntje op de i... zal ik het zelf maar signeren? Ja, straks uh, nog uh, drie gedichten van Hans Hagen. Inmiddels, uh, we hadden dus net het noord nederlands Toneel... en het Zuidelijke Toneel nu aan de andere kant van de tafel. Uh, Matthijs Runke, regisseur van de vertellingen van 1001 Nacht. Straks gaan we uitgebreider praten. Maar even. je hoorde net Job Daalmeijer over de... Uh, ja, de, de bezuinigingen, wellicht dat er een nieuwe ronde aankomt... maar misschien ook niet. En over het, uh, het ondernemerschap, het cultureel ondernemerschap... dat uh, goed vorm begint te krijgen. Merk je dat bij jullie in, uh, in Eindhoven ook? Ja... Och, jeetje, dat ondernemerschap. Oei. <laughs> Moeten we het daar nou echt over hebben? Ja, precies. Wat, mij echt, wat, ik, wat ik het leuk vond, wat hij zei... is ja. dat hij opnieuw de, de relaties met Vlaanderen uh, probeert open te breken. Kijk, we hebben natuurlijk een heel, iets heel raars meegemaakt. Uh, ik herinner me dat 20, 25 jaar geleden... waren er ongelooflijk veel Vlaams gezelschappen ja. in Nederland. Uh, ja. En dat ze dat opnieuw gaan proberen te herstellen, vind ik fantastisch. Ja. Verwacht je daar veel van? Nee. Maar het lijkt me wel heel gezond om, om heel goed van onze zuidenburen... een aantal dingen te leren. Oké. Okay. Straks praten we over de voorstelling uh, vertelling van de 2001 Nacht. En uh, daar komt ook John Buisman, hopelijk. Uh, die zal onderweg zijn. Die zal als sultan speelt hij een prachtige rol. Die is dan ongetwijfeld ook. Norlie, bedankt. Graag tot zo, na het journaal van drie uur. Het vervolg van Opium. Opium. Avro. Exclusief in Studio Itzerda. Mijn naam is Jacques Nieborg... en ik uh, ben de regisseur van de voorstelling... die we nu maken zijn voor het schild. En dat is een uh, th speciale theatervoorstelling voor blinde mensen. Pardon, pardon. Mogen wij even passeren? Deze meneer is namelijk blind. Smaakt dat naar meer? Luister dan. Morgenavond, kwart over zes. Studio Itzerda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.